In Italië zijn bijna 6.000 mensen besmet met het coronavirus. Mogelijk komt er een verbod op blusschuim waar PFAS in zit. De Europese Commissie onderzoekt of zo'n totaalverbod mogelijk is. Door strengere regels rond PFAS kwam de bouwsector eind vorig jaar voor een deel stil te liggen. Vraag is wel hoe in de toekomst grote chemische branden geblust moeten worden. Daarbij wordt nu blusschuim met PFAS gebruikt die een film over de vlammen legt. Voor die blusmethode bestaat nog geen goed alternatief. De komende tijd worden daarom verschillende soorten blusschuim getest. Lodewijk Asscher wil opnieuw de lijsttrekker van de PvdA worden. Dat zei hij op het ledencongres in Nieuwegein. Hij zei daar ook dat hij verwacht de verkiezingen van volgend jaar te gaan winnen.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 musical excursion